Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël wil afzien van de eis dat 40 gijzelaars vrijkomen in ruil voor een tijdelijk staakt het vuren. Ze willen graag dat er vrouwen, mannen van boven de 50 en ernstig zieken worden vrijgelaten. Maar volgens Hamas zijn dat er niet meer zoveel. Daarom zou Israël nu genoegen willen nemen met 33 gijzelaars. Hamas houdt in totaal nog 130 gijzelaars vast. 30 daarvan zouden niet meer leven. Een gezond ontbijt en allemaal spelletjes op basisscholen vanochtend vanwege de koning spelen. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima waren er ook bij op hun school in Hoofddorp. Dat was nogal indrukwekkend voor deze kinderen. Ik daar net de koning zitten met de koningin. Je zat gewoon naast de koning. Cool, uh, ik durfde eigenlijk niet te praten. Dit maak ik denk ik maar één keer in mijn leven mee. Duurt het jou ook veel te lang totdat je op overslaan kunt klikken bij de reclames op YouTube? En steeds vaker kan dat helemaal niet meer. Legt het bedrijf achter Google en YouTube geen windeieren? Want door die lange reclameblokken groeide de winst met ruim de helft tot 23,7 miljard dollar. Vooral als je YouTube op je tv kijkt, zie je vaker van die lange reclameblokken. En een belangrijk moment vannacht in het American Football. Elk jaar mogen de clubs in de NFL aan het begin van het seizoen... één voor één kiezen uit de dik 250 aanstormende talenten van dat moment. Het team dat onderaan is geëindigd mag als eerste kiezen... en heeft dus vaak de beste nieuwkomer te pakken. De ceremonie is altijd een heel circus. Met de eerste pick in de 2024 NFL-draft... de Chicago Bears select Caleb Williams... Ja, je hoort een hoop gejoel. De Chicago Bears hadden eerste keuze en gingen voor Kayla Williams. Hij wordt inderdaad gezien als een groot talent, maar is ook een vreemde eend in de voetbalvijver. Hij stond met een rok aan in een modeblad te fotograferen en laat in zijn vrije tijd graag zijn nagels doen. Het weer, een wisselend dagje met wolken en opklaringen. In de Achterhoek en Limburg is er regen, maar verder bijna overal droog. Bij max 14 graden. Koningsdag veel grijs, met tussendoor wat zon. In de middag zijn er buien. Het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ja, goedemiddag luisteraars bij weer een aflevering van Morgen is het weekend. Vandaag uh, ben ik, uh, moet u het met mij doen. Uh, Marja is een beetje volgens mij op cursus of zo. Dus uh, veel succes, Marja. Dus zou luisteren, want ja, ik heb het altijd een beetje positieve feedback wil ik hebben. En vandaag, ja, toch omdat ik alleen ben, heb ik ervoor besloten om wat langere nummers te draaien. Nummers die je normaal niet op de radio hoort, omdat ze te lang zijn. En we beginnen met uh, uh, Supertramp, met Fool's Overture. En daarna ga ik uh, Marcel even bellen. En uh, natuurlijk over zijn programma op maandagavond. Hier komt uh, Fool's Overture van Supertramp.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 Ja, goedemiddag Marcel. En? Ja, goedemiddag Pim. Wat Hi. is er weer te beleven in de metalwereld? Uh, nou, voldoende. Ja? <laughs> ja, zeker. Er is altijd wel wat uh, ja? gaande in de metalwereld. Ja, sowieso, qua uh, nieuwe releases er is er altijd wel wat, uh, wat eruit komt. En uh, oh, okay. er gebeurt altijd wel wat. Natuurlijk. Ah. Maar dat ga je ons maandagavond allemaal vertellen, begrijp je? Uh, ja. Ja, ja, dat ga ik inderdaad allemaal uh, melden. Uh, maar ik ben zelf niet uh, de hoofdpersoon uh, komende maandagavond. Want uh, mijn collega Ben van Rode mag weer uh, zijn programma doen. Oh, oké. Okay. Ja. Play It Loud Underground. Die ja. doet dat altijd elke laatste maandag uh, van de maand. Ja. Dus dan uh, wordt het weer een lekkere bak Harry op de radio. Met, uh, ja, nog meer Harry En death metal, ja het is al herrie. Maar uh, het wordt nog extremer. Altijd de laatste maandag dus. Ja, ja. Voor de liefhebbers uh, van death en black metal. de echte underground metal scene. Ja. Komt aan bod. Dus uh, hij uh, doet de presentatie en ik de techniek. Maar ik zal wel een uh, interview hebben. Een telefonisch interview met een, uh, een muzikant... Uh, van een Egyptische metalband. Egyptisch, zo. Ja, ja Immortal <laughs> Sun. Ik had er ook nog nooit van gehoord totdat nee. hij mij contactte. En vroeg of ik hem uh, ja, wat van zijn muziek Airplay wilde geven. Ik zeg, ja, dat, uh, dat doe ik graag. Uh, en wat voel je voor uh, een interview misschien? Ja. Nou, dat ja. vond hij helemaal ja. geweldig. Dus uh, dat uh, kunnen jullie dus aankomende maandag verwachten. Maar uh, toch niet helemaal naar Egypte, stand. toch? Of wel? Sorry? Woont hij in Nederland of in Egypte? Hij, uh, hij woont in Nederland en hij heeft uh, roots in Egypte, zeg maar. Oh, okay. dus, uh, maar ja, we ja. bellen wel uh, naar Egypte, jammer genoeg, want hij uh, zit nu daar op het moment. <laughs> <laughs> dus uh, ja, we hebben fans over de hele wereld. Niet te lang, hè? Goed, nee, nee, nee. Ik het niet, nee. Ik zal niet een heel lang interview zijn, maar uh, ja. Of whatsappen, dan is het goedkoper natuurlijk. Hè? Ja. ja, misschien dat ik hem inderdaad whatsapp bel of zo, dan uh, scheelt het weer. Maar we moeten even kijken hoe ik dat doe. Ja, dan kom je niet op de radio natuurlijk, nee. Nee, nee, dat kun je ja. dan niet linken met elkaar. Nee, okay. ja, we houden het kort, sowieso. Leuk, spannend. Dus, ja, zeker. Ja, we, we hebben regelmatig telefonische interviews met buitenland, dus dat is wel leuk. Dus dat je het altijd ook goed doet buiten Zandvoort en buiten Nederland, ja, ja. is wel uh, erg leuk. En uh, onlangs nog verzoek is gekregen vanuit de Filipijnen en Zweden. Dus... Echt waar, ja. So. ja? Ja, ze gaan ook muziek draaien van een band uit de Filipijnen. Omdat hij ook uh, verzocht uh, een nummer van hem te draaien. Oh, ja, ja. Ja, dat doen we graag natuurlijk bij het Loud, dus uh, ja, elke, elke muziek is uh, welkom. Oké, okay, ongelooflijk. Dus, uh, ja. ja, het is technisch death metal, zeg maar, dus, dus wat uh, meer uh, ja, progressiever, hoe noem je dat, overgewikkelde uh, stijl, ja, ja. death metal. Dus uh, ja, daar ben ik erg benieuwd naar. Ja, en uh, verder ja, verwacht gewoon muziek van zijn keuze, veel uh, uh, Noorse metal bands, maar uh, ook uh, uit Engeland en Amerika. Er dus zat uh, okay. veel death metal ook gepland dit ja. keer, meestal doet hij alleen maar uh, black metal. En nu heeft hij ook wat meer uh, death metal toegevoegd aan zijn playlist, dus uh, het wordt een uh, lekker brute avondje weer. En dat is maandagavond van? Maandagavond van 9 tot 11 uur s'avonds. Oké, okay. nou, iedereen Playen luisteren de weer de ja. naar metal van de ja. Ja, zeker. ja Ik ga nu ja. ook een uh, metal draaien nummer Van de Vince Nightwish zal... Oh oké okay. ja, Ik had Fins... ook nog wel een verzoekje gehad eventueel Maar Nightwish is natuurlijk ook altijd goed ja En een lang nummer van 10 uur en 22 Live, uh, het uh, wakken oh. uit 2013 Oh ja, ja, ja, die ken ik inderdaad Nee, die is leuk Dus uh, ga ervoor zitten en genieten yeah. En wij gaan de maandagavond luisteren naar yes. Play, it loud. Play it loud underground Bedankt, tot ziens yes, Dankjewel PM succes oh, hoi. nog verder. hoi Hoi, tot volgende week Ja, dit was uh, Ghost Love Score van The Vincent Nightwish. En de Vincent Nightwish is al decennia lang een van de populairste bands uit de subgenre symfonische metal. Schouder aan schouder met de Nederlandse groepen als The Gathering, Within Temptation en Epica. Maar natuurlijk kan je nog veel meer en veel meer informatie en goede muziek uh, elke maandagavond bij... Uh, bij Play It Loud op ZFM natuurlijk van 9 tot 11 bij Marcel. De oorspronkelijke versie van Ghost Lovecore verschijnt in 2004 op het album Once. De laatste met zangeres Tarja Turunen. Ja, mijn Vins is niet zo goed. En de single I Wish I Had an Angel. Dat is volgens mij wel bekend. bezorgde de Finnen enige airplay. En op de B-kant staat een instrumentale versie van Ghost Lovecore. De uitvoering die we net hoorden is een live opname van het Duitse metalfestival Wekken, Wakken, Wokken, Wekken. In 2013 met Florianzen op zang. Zou dat onze Florianzen zijn? Ik weet het niet. We begonnen met. Uh, fool's Overture, Want uh, vandaag uh, ben ik in mijn Uppie. Dus ik heb besloten om. Uh, gedacht, nou, laat ik eens uh, nummers draaien die je niet zo vaak hoort op de radio. Met name omdat ze wat langer zijn dan de standaard 2, 3 minuten. Dus we begonnen eigenlijk met Fool's Overture van uh, Supertramp. En ze weten wel hoe je een grand finale voor een album moet produceren. Hè, want dit 11 minuten durende Fool's Overture, het slotstuk van Even in the Quietest Moment. Met er ook natuurlijk de hitsingle Give a Little Bit. Dat het nummer aan het eind van uh, het album staat is natuurlijk wel een beetje ironisch gezien overturen gewoonlijk aan het begin van een album of concert te horen is. En voor degenen die goed geluisterd hebben... die zullen ook uh, weten dat Winston Churchill in deze geluidscollage te horen is. Ik zelf heb het helaas niet gehoord, maar ja. We gaan verder met uh, Child in Time. Uh, veel mensen weten het niet dat dit nummer gebaseerd is... op het instrumentale nummer van Bombay Calling... van de psychedelische band It's a Beautiful Day... Je moet er zeker ook eens een keer gaan draaien dan. Maar op zijn beurt leende It's a Beautiful Day... weer de melodie van weer de melodie... van de Deep Purple nummer Bring That Neck... voor een andere song. De single versie van Child of Time duurt... even lang als de albumversie. Eh, maar natuurlijk op een singeltje kan, kan geen 10 minuten. Daarom hebben ze de A- en de B-kant gebruikt... om het totale nummer daar ergens op te zetten. Dus we krijgen nu... Wat was het ook alweer? Uh, Child in Time. Van Deep Purple. 10 minuten 19. Ga dan lekker voor zitten. Ja, ik pauzeer de muziek even, want het uh, computertje heeft heel erg druk. Ik geef hem te veel dingen te, uh, in één keer te laten doen, denk ik. Dus ik zal even wat uitzetten en we proberen, we gaan gewoon verder. Sorry voor het slechte geluidskwaliteit, maar het computertje hapert een beetje. We blijven het gewoon proberen, want dit mooie nummer moeten we natuurlijk wel helemaal afluisteren. Ga snel door met Telegram Road van Dire Straits. Tot aan het nieuws en reclame. he put down his load where he thought it was the best, made a home in the west. You had your hand in my hair. Now you act a little cold, like you don't see to cake But just believe in me, baby, and I'll take you away. All of these signs